De geliefde nachtegaal. Dit is een verhaal uit de tijd dat China werd geregeerd door koningen. De koning had een prachtig paleis... en de mooiste plek bij het paleis was zijn prachtige tuin... die vol stond met allerlei bloemen. Sommige van deze bloemen kon je alleen in deze tuin vinden... en nergens anders in de wereld. De tuinman bond hele kleine belletjes aan ze vast... De tuin was zo groot dat wanneer je er overheen keek, je kon zien dat het naar het bos ging. Een rivier stroomde in dat bos en naast de rivier stond een boom waarin een nachtegaal woonde. De nachtegaal zong zo mooi dat degene die haar liedjes hoorde meteen betoverd was. Dit koninkrijk was zo bekend dat mensen van landen ver weg er op bezoek kwamen. Schrijvers schreven boeken over het koninkrijk. En ze schreven meestal over de nachtegaal en haar liedjes. Op een dag was de koning zo'n boek aan het lezen. Toen hij hoorde over de nachtegaal, verzonk hij in gedachten. Welke vogel van ons koninkrijk is dit? Ik heb er nog nooit over gehoord. Hij riep zijn minister-president. Minister! Wat lees ik hier nu? Is er een vogel genaamd Nachtegaal in ons koninkrijk... die zo mooi zingt dat het wordt gezien als het mooiste wezen in ons hele koninkrijk? Hoe kan het dat we er nog nooit over gehoord hebben? uw uh, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord. Ga, vind het en vraag het voor mij op het koninkhof te zingen en wel deze avond al. En zoals u zegt, uw hoogheid? De minister-president haaste zich... zodra hij het bevel van de koning hoorde. Hoog en laag, links en rechts... hij vroeg iedereen die hij tegenkwam in het paleis. Maar niemand had ooit gehoord over de nachtegaal. Hij ging weer naar de koning. Uwe hoogheid... Het is goed mogelijk dat de schrijvers over de vogel... hebben geschreven als een bedenksel van hun fantasie... en dat er in werkelijkheid helemaal niet zo'n vogel bestaat. Nee, de koning van Japan heeft mij dit boek gestuurd. In dit boek staan alleen waarheden. Ik wil de nachtegaal horen zingen. Breng het naar me toe voor het avond is. Want anders zal het hele koninkrijk gestraft worden... De minister-president had geen andere keuze. Hij bleef iedereen die hij tegenkwam vragen naar de vogel. Uiteindelijk kwam hij een klein meisje tegen. Nachtegaal? Ja, ik heb haar gezien. Ik heb haar ook horen zingen. Ze woont vlak bij de rivier. Luister, als jij mij naar de nachtegaal brengt, zal ik je een beloning geven. Met de ene hand ging de minister met het meisje naar het bos... En met de anderen stuurde hij een bericht naar de koning dat een vogel was gevonden. Samen bereikten ze het gedeelte van het bos waar de nachtegaal altijd zong. De nachtegaal begon haar lied. Het kleine meisje zei... Zie, kijk daar, dat is de vogel waar ik het over had. De minister hoorde niks van wat het meisje zei. Hij was in de ban van het lied van de nachtegaal. Heb je dat gehoord? Iedereen kan de hele wereld vergeten als je haar lied hoort. Ik heb nog nooit een mooie lied gehoord. Echt, de koning zal buiten zinnen zijn wanneer hij dit hoort. Mijn gewaardeerde nachtegaal. Kom naar het paleis. De koning wil je horen zingen. Het is een enorme eer voor me dat de koning naar me gevraagd heeft. Ik zal zeker komen. Ze nemen de nachtegaal met hen mee als ze naar het paleis gaan. Het paleis was prachtig versierd. En uit alles sprak grote wilde. De koning zat op zijn troon. Alle hofbewoners en edelmannen waren aanwezig. Een gouden standaard was al speciaal neergezet voor de nachtegaal. De nachtegaal plaatste zich erop en begon te zingen. Haar lied was zo bekoorlijk dat de koning tranen in de ogen kreeg. Ik wil dat mijn gouden ring om de nek van de nachtegaal wordt gehangen. Nee, uw hoogheid! Ik wil helemaal niets. Dat u mijn lied mooi vond, is mijn beloning. De koning wenste dat de nachtegaal in het paleis bleef. Een gouden kooi werd voor haar gemaakt. Ze mocht twee keer per dag en één keer in de avond rondvliegen. Twaalf soldaten gingen met haar mee en bonden een rood koord om haar nek. De nachtegaal haatte het om zo te vliegen. Dit ging zo weken door. Op een dag stuurde iemand de koning een doos... waarop het woord nachtegaal was gekerfd. Dit moet vast en zeker een nieuw boek zijn wat over de nachtegaal gaat. Maar er zat geen boek in de doos. In de doos zat een nachtegaal bekleed met diamanten en edelstenen. En toen iemand aan de staart trok, zong het precies zoals de echte nachtegaal. Een koord hing om zijn nek waarop was geschreven... Deze nachtegaal, die van de koning van Japan is, doet niets onder voor de nachtegaal die van de koning van China is. Iedereen was erg blij om de namaaknachtegaal te zien. Wat een cadeau! Waarom laten we ze niet iets samen zingen? Ze lieten beide nachtegalen tegelijk zingen. Maar hun lied samen was niet erg fijn omdat de echte nachtegaal zong waar ze zin in had... en de namaaknachtegaal alleen de liedjes zong die erin gestopt waren. Het is niet de fout van de namaaknachtegaal. Ze zingt slechts wat ze is aangeleerd. Toen lieten ze alleen nog de namaaknachtegaal zingen. Haar repertoire klonk net als die van de echte nachtegaal... en vanwege haar blinkende diamanten zag ze er geweldig uit... De namaaknachtegaal zong vele liederen. Na een tijdje zei de koning dat hij nu wenste om de echte nachtegaal te horen zingen. Waar is de nachtegaal naartoe? Heeft iemand haar zien wegvliegen? Hoe is het nu mogelijk dat niemand weet waar ze is gebleven? Het lijkt erop dat ze het paleis heeft verlaten. Iedereen op het hof was blij dat ze de namaaknachtegaal hadden. Waarna ze keer op keer konden luisteren, terwijl ze haar liederen herhaalde. Deze nachtengaal is zo mooi en ze zingt zo goed. Als je naar kijkt, zou je niet zeggen dat het een namaak is. We zijn erg blij met dit cadeau van de koning van Japan. Minister, organiseer een concert volgende zondag. Ik wens dat het hele Koninkrijk de mooie liederen van deze nachtegaal kan horen. Zoals je wenste, je oogheid. De volgende dag werd het concert van de nachtegaal georganiseerd. Iedereen hield ervan, maar sommigen hadden ook de echte nachtegaal horen zingen. Um, dit is goed, maar niet zo goed als de echte nachtegaal. Wanneer zij zingt, springen de tranen in je ogen. Bravo, dit is zo goed. Hoe vaak je het ook zal horen. Je wilt het nog vaker horen. De namaaknachtegaal werd in de kamer van de koning op zijn bed geplaatst. De koning luisterde elke avond naar haar liedjes voor het slapen gaan, En het kreeg de titel De Koninklijke Zanger. Deze titel werd op een koord genaaid en om haar nek gehangen. En nu werden er ook boeken geschreven over deze namaaknachtegaal. Zijn roem verspreidde zich heel erg ver. Na een jaar hadden de koning en zijn hofdienaren een van zijn liedjes geleerd. Op het moment dat het begon het liedje te spelen, gingen mensen het meezingen. Maar op een nacht was de namaaknachtegaal aan het zingen voor de koning. Toen er een geluid van iets wat kapot ging, van binnen kwam. De volgende ochtend stuurde de koning het ter reparatie naar een horlogemaker. Uwe hoogheid, ik heb deze machine goed onderzocht. Doordat het te veel en te vaak heeft gezongen... zijn de draden en verbindingen binnenin kapot gegaan. En als ik het probeer te repareren, kan het zijn liedjes kwijtraken. Het spijt me om u te melden dat het nooit meer zal kunnen zingen. Toen men dit hoorde, werd het hele koninkrijk wanhopig... omdat de nachtegaal hun bron van vermaak was voor iedereen... Vijf jaar gingen er voorbij. De koning werd ziek en zijn gezondheid ging hard achteruit. De mensen van het koninkrijk baden voor het herstel van de koning. Uwe hoogheid, zou u iets tot u willen nemen? Wat kan ik voor u meebrengen? De koning zei niets. Hij werd zwakker en het leek erop dat het een aflopende zaak was. Hij had moeite met ademhalen. Hij herinnerde zich niets behalve... Zing, zing mijn geliefde nachtegaal, zing. Ik heb je met zoveel beloond. Je kan me dit niet aandoen. Zing, zing. Maar de nachtegaal bewoog niet. Op dat moment hoorde de koning plotseling gezang van buiten het raam. Er kwam weer hoop op het gezicht van de koning. Na een tijdje dacht de koning dat hij een vage schicht van een vogel bij het raam zag hij probeerde zijn ogen te openen en zag dat de echte nachtegaal was gaan zitten bij het raam ze was aan het zingen je kwam terug zing, zing mijn geliefde nachtegaal de nachtegaal zong nog een tijdje door de koning werd gelukkiger met elke nood en het leek erop dat de levenslust van de koning langzaamaan terugkwam dank je Heel erg bedankt, mijn geliefde nachtegaal. Waarom ging je bij me weg? Maar vandaag, doordat je terugkwam, heb je mijn leven teruggegeven. Hoe kan ik je ooit terugbetalen? Uwe hoogheid, u heeft me allang een beloning gegeven. Ik herinner me dat de eerste keer dat ik voor u zong... u de tranen in uw ogen kreeg. Wat kan nu een grotere beloning zijn voor een artiest... De nachtegaal zong nog een lied en terwijl hij ernaar luisterde, viel hij in slaap. Terwijl ze naar hem keek toen hij sliep, leek het erop alsof hij na tijden weer eens goed sliep. Toen de koning de volgende ochtend wakker werd, schenen de zonnestralen door het raam. En de nachtegaal zat naast hem en de koning zag er veel beter uit dan ervoor. Blijf bij me, mijn geliefde nachtegaal. Zing alleen wanneer je echt wilt zingen. Ik zal je nooit meer dwingen. Nee, Uwe hoogheid, ik kan niet in dit paleis leven. Wanneer ik er zin in heb om je te zien, kom ik voorbij. Ik zal een nest bouwen ergens in de buurt. En wanneer je me nodig hebt, zal ik naar je vliegen en voor je zingen. Door mijn liederen zal ik je alles over het koninkrijk vertellen, maar... Je moet me iets beloven. Natuurlijk. Zeg het me. Ik zal je alles geven wat je maar wil. Jij zal niemand laten weten dat ik je alles over het koninkrijk vertel. Goed dan. Mee eens. Toen hij dit zei, vloog de nachtegaal weg... en de koning realiseerde zich dat we vogels niet gevangen in een kooi moeten zetten... Ook zij hebben het recht om te leven zoals ze willen. Niemand mag anderen hun slaaf maken. En vogels zijn op hun best wanneer ze vrij kunnen vliegen... en kunnen zingen in bossen en bomen. Dit is waar hun echte huizen zijn... en niet binnen de vier muren die mensen willen hebben. Na een tijdje kwam de minister de koning bezoeken. Hij zag dat de koning niet meer op zijn bed lag maar bij het raam stond en glimlachte. De minister-president haaste zich naar buiten om dit goede nieuws te melden en het hele koninkrijk was verheugd.